En net toen hij besloten had om weg te gaan, kwam op een ochtend de vlinder de ontbijtzaal binnen. Iedereen legde zijn mes en vork neer en keek met open mond toe. Erik ook. De vleugels waren zacht lila, met in het midden een groot paars oog. Ze waren nog een beetje kreukelig, omdat ze net uitgevouwen waren. De vlinder had hoge, slanke poten en grote, vochtige ogen, die verbaasd in het rondkeken. »Zo, zo! Kijk, kijk! Daar hebben we eindelijk onze oude rups. Kunnen we even afrekenen?« »Ik weet niet goed wat u bedoelt. Ik, ik werd net wakker in een klein kamertje. Kunt u me vertellen waar ik ben?« Toppunt. Veertien dagen lang mijn beste sla opgegeten en nog ruim een week mijn mooiste kamer bezet, maar ik pik het niet, betalen zul je. Ja, maar ze kan het toch niet helpen dat ze een rups is geweest? Dat staat in het boek van Solms. Ik heb met die hele Solms van jou niks te maken, ik moet maar geld hebben. Nou, dan zult u uw geld krijgen. Hier, een heel hoofdstuk van het weten en het zijn. Oh, dat verandert de zaak. Zeg, neemt u me niet kwalijk hoor. Ik, ik snap niet zo goed wat er aan de hand is, maar ik geloof dat ik u heel dankbaar moet zijn. Erik werd heel verlegen toen hij in de grote donkere ogen van de vlinder keek. Ze had dezelfde mooie ogen als Esther, het leukste meisje uit zijn klas. En zat net zo'n lieve stem. En toen bedacht hij dat hij aan haar zijn geheim kon vertellen. Het geheim van de lijst waar hij naar op zoek was. Ik ben op zoek naar de lijst van het schilderij en, en om te lopen is het nogal ver. En ik heb geen vleugels. Nou dacht ik, jij hebt wel vleugels. Dat is goed. Ik ga vliegen. En jij mag mee, op mijn rug. Um, moet ik voor of achterop? Ik weet eigenlijk niet of ik wel kan vliegen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja, maar daar moet je niet over nadenken. Dat moet je gewoon doen. Dat heet instinct. Oh, dan is het goed. Zeg maar welke kant ik op moet. Ja, dat weet ik niet. Laten we eerst maar zo hoog mogelijk gaan. Dan kunnen we ver kijken. Dat is goed. Opgepast. Het gaat. Ja, het gaat goed. Hoger kan ik niet. Zie je al wat? Nee, niks. Maar dat geeft niet. Vlieg maar. Oh, het is hier zo mooi. En zo vlogen ze de zon tegemoet. Dit was het begin van een aantal vrolijke dagen. Ze reisden samen heel wat af en ze deden precies waar ze zin in hadden. Als ze honger hadden, dan zocht de vlinder een mooie bloem uit en haalde de honing tevoorschijn. Waar kijk je naar? Daar! Daar is ze weer! Wie? Dat vlindermeisje. Oh, gisteren zag ik er ook. Oh, kijk, daar vliegt ze. Oh, wat is ze mooi. Ik, ik, ik, ik, ik moet achteraan. Tot straks. Het is een hij. Mijn vlinder is een hij. Ik dacht dat hij een zij was. En hij is verliefd. Verliefd op een vlindermeisje. Het duurde een hele poos voordat Erik de vlinder weer terugzag. Hij had hem nog nooit zo vrolijk gezien. Ik heb met haar gesproken. Ze woont in een papaver en ze heeft elf zusjes, maar zij is de knapste. En haar vader vindt het goed en haar moeder ook. En ze is zo lief. We krijgen vast een heleboel kleine rupsjes en dan zoeken we een mooie bloem uit waar we kunnen gaan wonen. Ze is zo prachtig. Kom mee, kom mee, je mag ook op de bruiloft komen. Gaan jullie trouwen? Ja, kom mee, snel! De vlinder nam Erik mee naar de papaver. Daar stond al een heel feestmaal op tafel en tientallen vlinders fladderden vrolijk in het rond. Erik was verbaasd hoe snel alles in zijn werk ging. De vader van het meisje hield een toespraak. Ja. De vlinder en het vlindermeisje gaven elkaar een zoen, de rest van de vlinders klapten in hun vleugels en hup, ze waren getrouwd. Daarna ging iedereen aan tafel zitten en werd er flink gegeten en gedronken. Bij Vlinders ging het allemaal wel erg snel, en net op het moment dat Erik ook maar eens aan het feest wilde gaan meedoen, ging het bruidspaar afscheid nemen van alle gasten. Bedankt voor alles. We gaan nu op huwelijksreis. Oh ja, ik, ik hoop dat je die lijst nog vindt. Tot ziens. Dag allemaal. Dag, dag, dag. dag, dag goed, dag, dag, dag. Tot ziens. Dag. Ja, dag. Dag. En nog gefeliciteerd.